En de 43-jarige vrouw die begin augustus werd opgepakt... op verdenking van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels... blijft langer vastzitten. De voorlopige hechtenis van Monica B. is door de rechter-commissaris... met 60 dagen verlengd. Volgens de OM is dat nodig in het belang van het onderzoek. Ieder al werd een 26-jarige man aangehouden in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van de moord op de chauffeur van de vluchtauto... die tijdens de liquidatie van Wiels is gebruikt.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 De voormalige spionage zit vast voor zijn rol... bij het neerslaan van de protesten tegen oud-dictator Gaddafi in 2011. Het weer dan, rustig en droog, vooral in de middag veel zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de Nacht. Het Miranda van Holland. Een goede nacht en welkom bij het derde uur van Dit is de Nacht. En vannacht spreken we over eten uit de natuur: paddenstoelen, brandnetels, besjes. Je kunt van alles eten. Maar kan en mag je dat allemaal zomaar plukken en meenemen? En hoe moet je het vervolgens klaarmaken? Ik heb vannacht een aantal experts hier uh, in de studio. Boswachter Arend Spijker, bioloog en natuurgids Wies Tepe en een heuse rolbewoonster Marianne van Dijk. En u kunt meepraten vannacht. Dat kan via 0801121. Heeft u vragen over eten uit de natuur? Is het iets van vroeger of doet u dit nog steeds? Of uh, bent u uh, ooit in aanraking gekomen met giftige planten? En bent u juist heel huiverig voor eten uit de natuur. U kunt bellen met het gratis Radio 1-telefoonnummer... voor al uw vragen en uw opmerkingen. 0800 121 Ik heb hier dus een aantal experts. Dit is de kans uh, om uw vragen te stellen. En zo komt er een vraag binnen van Antoinette. Antoinette, een goeienacht. Hallo. Hallo. Wat is je vraag? Ik heb een vraag, ja. Uh, ik lees nogal veel van artikelen, want op dit moment. Althans, de, de, het is alweer een tijdje dat je dat uh, dus in allerlei uh, tijdschriften en kranten dus hier een patent wordt gemaakt. Maar ik las van de week iets, dat verbaasde me. Uh, daar werd dus uh, geadviseerd nooit iets uh, te plekken, te eten, wat, wat lager is dan 60 centimeter vanaf de grond. Mm -hmm. En de reden wat mm -hmm. ze daarop gaven was anders zou je besmet kunnen raken met uh, een lintworm. Ja, lindworm. Nou, nou heb ik altijd geleerd. De, lintworm heeft dus iets te maken met uh, het feit dat daar ontlasting ligt van dieren. En hier werd het er vooral gezegd dus, uh, vanwege dat uh, honden... want dat, zou die, dat lag dus het meest voor de hand om mensen duidelijk te maken waarom dat zo is... waar ze tegen ze willen, uh, iets anders willen adviseren... Ik heb altijd geleerd dat de lindworm dus een tussengast hier heeft. Zegt dat je iets? Uh, uh, mij niet, maar ik kijk nu nee. Arend aan en die, die knikt. Die heeft ja, daar verstand van? Het is een fossa En die uh, gaat uh, via de urine van een vos. kan die uh, overgebracht worden op de mens. Maar, uh, het... Via de urine ja. van Ontlasting. de ontlasting. ontlasting. Huh? Via de ontlasting. Ja. Maar je uh, uh, moet het ook gelijk weer nuanceren. De kans is uh, vrij gering dat het gebeurt. Want er moet wel een besmette vos... die moet net toevallig over jouw bosbestje Gepoept ja. hebben, zou ik maar zeggen. En ja. de, de, de, de, er, is wel, er wordt op dit moment ook onderzoek gedaan naar vossen en de aanwezigheid van die vossen nou, Er zijn op één of twee plekken in Nederland uh, zijn vossen ontdekt waar dat voorkwam. Maar dat is echt incidenteel. Maar, het is niet zo dat uh, algemeen in Nederland de vossen besmet zijn met de vossen hmm. Nee, en dus vanuit honden staat het ook vast. De, de, de hond moet uh, uh, een flow moet. ...iets eten van het, uh, uh, wat hij uitwerpt van de stukjes van de lintworm. En dan zou dus een, want daar gaat het mij om... ...dat je dus nu in het kinderen die nog heerlijk lieflijk uh, een braam staan te plukken... ...en, en mogen pro proeven van hun moeder... ...dat je dus het verhaal krijgt... ...nee, dat moet je niet doen, want het is gevaarlijk, krijg je een lintworm van. Dat kan namelijk niet. Hmm. Door de tussengasveer. Dat is de flow. En, en niemand eet de flow op. Zijn we er nog? Ja, ja maar, we, ja, we zijn er. We kijken, nou elkaar allemaal, uh, ja. we kijken elkaar allemaal het aan. Klop, het klopt wel dat in, in die vos, in de besmette vossen zit het in de uitwerpselen. En als die dan plast, ja dan plast je ja, soms. Ja, nee, dat heb ik begrepen, Ja, ja en, maar in Nederland, in Nederland komt die uh, niet, niet voor, uh, behalve in Zuid-Limburg en in uh, noordoost groningen en mm -hmm. er zijn in Nederland nog geen mensen mee besmet geraakt. Maar uh, als dat wel zou gebeuren, is het wel een probleem. Want het is een, een stadium van die uh, vossenlindworm. dat kruipt dan naar je lever en die gaat daar eten. Die ja, het klinkt heel net, akelig. Maar, ja. uh, en wat je merkt is dat je lever het niet meer doet. En dat is ongeveer na 15 jaar na besmetting... Oh, en dat is, dus, ja, dat is gewoon slecht nieuws. Dus dat mensen in toch heel beducht zijn hiervoor... dat is, dat dat dat is reëel, uitbreken. dat is goed. En ja. uh, hij is alleen nog niet voorgekomen in Nederland... want het geldt namelijk voor alles eigenlijk wat je van de grond plukt. Daar kan een uh, vos langsgekomen zijn. Ja. Dus ja. het geldt niet alleen voor de bramen... maar het wordt inderdaad vaak tegen kinderen gezegd... Ja. boven kniehoogte... Oh, met, met name bosbessen hè? die zitten ja, heel laag, die zijn laag. Dat is het risico. Ja. Maar ik zeg vind al maar dat... als een bosbes uh, boven kniehoogte. Ja, precies, die Precies, dat, dat lukt niet. Maar <coughs> het, het risico dat je straks uh, uh, overreden wordt door een auto is honderd keer groter dan, uh, dan dit risico. Dus we moeten het ook wel een beetje nuanceren. Oké. Okay. En als je het was is dat zo? Nou datzelfde vind ik dus, het uh, ben ik dus ook tegen dat ze in dit artikel dus de hond, uh, de hondenpoep, de, de, de mogelijkheid van hondenpoep. Dat, dat ze dat dus, uh, daar de kinderen mee bang maken. Ja? Dat je je braam niet zo laag mag, uh, mag hebben. Want bij de hond kan het helemaal niet zonder tussenheer. Want dan zou zo'n kind een besmette flow van een hond moeten eten. Daar krijg je namelijk een lim. Uh, uh, een lintworm van, maar niet direct van dat er ergens een hond heeft, een hoop heeft gedaan... en dat dat 60 centimeter dus uh, onder de bramenstruik kan zijn. Hmm. Er zijn dus twee, twee vormen van lintworm, begrijp ik nu. De vos, die de, wat dus gevaarlijk kan worden als hmm. dat een grote uitbraak wordt. En via honden kan het niet. Kan je niet besmet raken, rechtstreeks. Antoinette, dank je wel. Ik ben blij dat, uh, dat ik dus weet dat ik gewoon in het uh, Stadspark kan blijven zeggen... Van, ja, het, het mag hoor, zo laag. Doe maar. Dank je wel, ja. Antoinette. Uh, ja. uh, Marianne, jij vroeg net aan uh, de Arend uh, of het uitmaakt dat je uh, iets was. Ja. Is, is dat, dat zelfs dat... Nou, zeker. Als je het, als je het goed wast... En, en, en dan lijkt mij de besmetting, het besmettingsgevaar nog, nog geringer. Kleiner. En, en, dus er werd dan ook gevraagd... het uit het handje in het bos. En dan heb je niet de gelegenheid om het even te wassen. Nee, natuurlijk. eigenlijk dan om het risico... Wat er dan eventueel is nog verder te vermijden. Gewoon yes. even meenemen en even wassen. Dus op eh, ga ik spreken met, en u hoort daar even al... Eh, Marianne van Dijk, zij eh, leefde als dagen als holbewoontje. en ze gaat dat binnenkort een heel jaar doen. Wat dat allemaal betekent, hoort u naar Codeline en Brand New Day. Je hoorde code line. We praten vannacht over eten uit de natuur. Bent u niet bang om een, een plantje of een besje te plukken... en daarvan te eten? Praat het ons mee. Dat kan via 0800-1121. Of misschien denkt u wel... nou, dit staat ontzettend ver van mijn bed. Dat heb ik namelijk ook een beetje, hoor. Um, u kunt meepraten vannacht. 0800-1121. Of een mailtje naar nacht.eo.nl of Twitter. Hashtag dit is de nacht. En als ik zeg dit staat ver van mijn bed... dan bedoel ik... Wel te zeggen dat ik er veel interesse in heb... maar dat ik in dit geval, Arend, een blaadje vasthouden... van ik denk, dit is niet eetbaar. Het is een, een breed, plat blaadje. Een smal blad. Een smal blad? Een bladige weegbree. Oké, okay. en, en wat doet dit? Het wat... is, is, is ook gewoon... Uh, probeer het. Probeer het? Ja, ja dat heb je gewoon... al een aantal keer gezegd. Ja, uh, ik kan moeilijk voor een ander invullen... of het lekker is namelijk. Uh, um... Ik vind het smaakvol. Echt waar, Arend? Ja. nou jij en ik denken daar heel anders over dat kan mm, dit is um, ik heb <lacht> gewoon het idee dat het gras aan het eten bent nou, je kunt het vinden tussen uh, het gras dat ja, dat zal dat het zijn Nou, ja, goed we gaan eventjes naar de uh, naar de telefoon uh, Peter ja jij bent stroper geweest oh, oh, nou uit noodzaak uit noodzaak ja, voor twee jaar terug zat uh, het allemaal een beetje moeilijk. En van vroeger herkende ik dat allemaal nog wel van... Uh, als je een stukje vlees wil hebben, even een uh, strikje zetten en zo. Een strikje zetten en zo? Ja. En je weet nou, dan de ook... Boslacht. De boswachter kent dat wel. Ja, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat geloof ik ook wel. Ik zie het ook aan, aan Arend. Maar een en, en strikje zetten, waarvoor dan? Wat, wat moest er dan in dat strikje komen? Een konijntje of zo? Ja, ja. Uh -huh. en, ja. En, en dat at je dan vervolgens op? Ja. Uh -huh. en... Stroopt hij alleen op konijnen of uh, ook wat groter wilt? Nee, nee, nee. Dat was puur noodzaak. Dat doe ik nou niet meer. Maar oh. dat was puur noodzaak. Als je helemaal niks meer hebt, ja, dan ga je naar de natuur weer. Hè? Ja. En uh, ik vind dit heel interessant. Ja, heel goed. Ik, ik begreep ook, Peter, dat je een vraag had over de berkenboom? Ja. En? En dan kun je, uh, mag je die nog wel aansnijden om daar sap vanaf te halen? Mag dat eigenlijk nog wel? Nou, Dat geldt eigenlijk voor alles wat je in de natuur doet. Uh, je moet je altijd afvragen van wie is die boom in feite? En als, het, als die boom van jou is of, of van je buurman en die vindt het goed, dan mag dat. Uh, en dan kan dat ook in het voorjaar. De sapstromen van de Berk uh, die zijn dan erg actief. En dan kun je inderdaad die aftappen. En dan kun je er ook uh, siroop van maken, of wijn van maken, of... Uh, wijn zelfs? Of shampoo. Ja, een shampoo kun je er ook van maken. Hou toch op. Peter, maak jij je eigen shampoo? Ja, dat, dat kan van die boom, kan dat. De, die, uh, daar kun je je eigen shampoo van maken. Maar je kunt hem ook dood laten gaan, hè? Als je, als je dat niet goed doet en je laat hem uh, stromen, dan kan zo'n boom er ook dood aan gaan. Oh. Dus ja, je moet het wel oordeelkundig doen. Dat, dat, dat weet ik. Maar dan bij deze. Ik hoop dat je vraag zo beantwoord is, Peter. Ja, nee, de, dat wil ik even weten. Dus maar in principe mag dat nog wel dus. Nou ja, in, in overleg. Het ligt in dus een, overleg, beetje, ja. in, een beetje aan welke boom en waar je hem vindt. Nou, ik, heb, ja. uh, ik kan hier wel iets op zeggen. Ik heb wel eens uh, een aantal berkenbomen, kwam ik tegen. Daar hingen allemaal flessen aan, zonder dat we het wisten. <lacht> nou, dat vinden, we niet, dat vinden we niet zo leuk. We willen het wel even weten. Nee, dat snap ik. Peter, dank je wel. <lacht> Oké. Okay. Dag. Fijne nachtslag. Dankjewel. Hetzelfde. Uh, uh, Marianne, jij uh, uh, haalde het in je hoofd om honderd dagen als holbewoonster. te ja, Jij ja, ja, lacht erom, maar ja, ja, it, it, ik zou er niet op komen. Waarom, waarom wilde je dat doen? Nou, het was grappig dat John het dat noemde, want ik, ik heb het paleo-dieet gedaan. Dat houdt dus in dat je eet zoals de vroege homo sapiens at. Dus je eet dan vlees, vis en groenten... fruit en noten en eieren. Mm -hmm. En je eet dus niet... nou ja, eigenlijk alle potjes en pakjes... die je in de supermarkt ziet. En je eet geen uh, graan... geen uh, geraffineerde suiker geen en geen brood. zuivel. Geen brood, inderdaad. Ja, en dat Geen veel... koekjes. Geen koekjes. Nee, dat, dat is vond ik vreselijk in het begin. Want oh. ik had heel veel brood en koekjes. Maar ja, het was voor mij echt... ik kreeg zoveel meer energie ervan. Ik had normaal... ik dacht dat ik ben een ochtendmens... Want vanmiddag was ik gewoon heel gaar, maar dat, dat was helemaal over met dat dieet. En mijn huid zag er beter uit, ik werd niet meer verkouden. Dus ik dacht echt, nou dit is echt ja, een wonderdieet, zeg maar. En toen, dacht ik, toen liep ik op een gegeven moment in het bos en toen dacht ik, ja, wat zou er nou gebeuren als je echt alles zou doen uit de, uit de oertijd? Dus ook het slapen, het bewegen, inderdaad zelf je eten zoeken, op blote voeten lopen. Dus dat... Uh, toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik ga het gewoon proberen en ik ga met iedereen delen, zeg maar, wat het experiment oplevert. Ik heb van tevoren medische testen gedaan en achteraf om te kijken wat het uh, met mijn lichaam doet. En, en wat heeft het met je lichaam gedaan? Nou, ik heb nu natuurlijk nog maar 100 dagen gedaan, dus de lange termijn effecten, ik weet het eigenlijk niet precies. Want ik had bijvoorbeeld te weinig uh, vitamine D, dat die test moet nog uh, gebeuren, maar mijn conditie is wel heel erg vooruit gegaan. ja. En ik had bijvoorbeeld een kalknagel die is helemaal verdwenen. Ik denk door de zon op mijn voeten, zeg maar. Oh, yeah. En nou ja, mijn haar. Ik ben er dus achter gekomen dat je helemaal geen shampoo nodig hebt. Want dat werd eerst uh, wat vetter, zeg maar. Maar op een gegeven moment ja, stopt je huid blijkbaar met heel veel talg maken. Want je denkt, ja, er is al genoeg. En dan wordt het eigenlijk gewoon normaal. Ja. Dus... Ja. ja, ik, ik had um, misschien toch een ander beeld. Ik dacht, die komt binnen met dreads en, en heel erg behaard. <laughs> en, uh, weet ik weet niet dat dat soort dingen met los zitten in de tanden. Maar dat is allemaal niet waar. Nee, nou, ik, ik heb je tanden met... nog niet gevoeld. Nee, nou weet je, dat is ook grappig. Want ik heb ook uit de natuur iets om mijn tanden te poetsen. Voor als we dit allemaal al hebben gegeten. Ja, ik heb het helaas niet bij me. Maar het is een takje, een twijgje van de miswakboom. Die komt ja. niet uit Nederland. Die groeit volgens mij in Irak. Uh, of dat daar komt dit takje wat ik heb vandaan. Dat is een, een twijgje. Als je daarop koudt... dan ontstaat er een soort borsteltje. Ja. En daar zit ook van nature fluoride in. Dus je kan zelfs je tandpasta... zeg maar, uit de natuur halen. Als je daar gewoon je tanden mee poetst zonder tandpasta, dan uh, worden ze. Ja, bij mij, ik voel echt dat ze dan helemaal schoon zijn. Zeg maar. Dat is goed. Ja. Je hebt ook, ben je alweer naar de tanden geweest om even te laten kijken. Uh, niet meer sinds ik dat uh, takje in december moet ik weer. Dus ik, ik ben een hele tijd van de hole die ja. dan toch eens in het half jaar uit ja. moet. <laughs> hey, um, heb je gezondigd? Patatje met haalt stiekem? Nee, niet met het dieet. Nee, ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk om uh, uh, geen internet. Want ik gebruikte, ja, ik heb wel dus verslag gedaan op mijn blog, maar één dag in de week deed ik geen internet en geen telefoon. Mm. En ik heb ook tien dagen dat niet gedaan. En daar, ik heb één keer toen. Uh, ja, vond ik dat heel moeilijk. Maar dieet, ja, eigenlijk wat John ook al zei, het is eigenlijk heel lekker. Dus het is, ik vind het niet moeilijk om vol te houden. En je wil dit nu een, een heel jaar gaan doen. Ja. En je bent daarvoor bezig met, met crowdfunding. Dus, dus om je te laten sponsoren. Ja. Om te zorgen dat je dit een jaar gaat doen. Ja. Maar eh, hoe, hoe ga je dat jaar doorkomen? Waar, waar, waar woon je dan? Hoe eet je dan? Wat, wat ga je dan allemaal doen? Nou, ja, het belangrijkste wat ik nog meer ga doen dan wat ik al heb gedaan, is dus inderdaad zelf eten vinden. Maar ik wil dus echt in de stad gaan doen. Dus dat is denk ik nog. Wel wat anders dan ja, in een bos groeit natuurlijk van alles. Maar ik denk dat ja, ik heb gehoord dat er dus in de stad ook veel meer groeit dan we denken. En dat ze dus, ja, je loopt in het Vondenpark en je denkt van, uh, ja, mal, het ziet er mooi uit, maar dat is blijkbaar ook heel veel, is dus ook eetbaar. Ja. En ik wil eigenlijk gaan delen online, omdat ik dus zelf eigenlijk ook nog uh, ja, een leerling ben, een leerlingholbewoner ben, ja. zeg maar. Ja, hoe, uh, hoe je dat kan leren. En hoe dat is om dat, uh, om dat te doen. Maar je valt met je neus in de boter dus ja. vanavond. Ik zie je ook af en toe meeschrijven. zit je dan ja. belangrijke tips, zit, uh, opschrijven? tips op te schrijven? Ja, op te schrijven. Oh, dat is heel goed. Nou, ja. weet je, ik, denk, ik heb een vermoeden dat ik niet allemaal zakjes van Arend op krijg vannacht. <lacht> dan mag je ze meenemen. Ja. Want, uh, Wies heeft ook nog uh, een heleboel dingen te eten en te drinken uh, meegenomen. En Wies. Ja. Uh, dus ja. daar wil ik ook nog de een en ander van proeven. En dan komt een vraag voor jou binnen. Um, hallo Anke. ja ik wou graag weten hoe je brandnetelsoep maakt nou wies hoe maak je brandnetelsoep nou je plukt uh, de toppen van liefst jonge brandnetels en dan de bovenste zeg zes of acht bladeren ja gewoon het topje bovenste vijf centimeter en dan uh, neem je die mee naar huis dan overgiet je ze eerst met kokend water en dan gaat de brand er namelijk af. Oh ja. En uh, wat ik altijd doe, is uh, dan snij ik het even een beetje fijner. Dan bak ik een uitje in een beetje olie. Tot het glazig is. Dan doe ik de brandnetel erbij. Een schepje uh, volkorenmeel. Om het te, anders wordt het zo heel waterig. Ja. En uh, nou, dan gaat er um, water bij. En een bouillonblokje. En dan is het klaar. En het is echt lekker. En, en dit recept staat ook op eten natuur.nl. Ja, oh, ik dat heb is een, heel goed. Een website, www.etenuitenatuur.nl. En um, ik heb ook een boekje. En dat moet binnenkort, moet dat ook via de website uh, verkrijgbaar, te, verkrijgbaar zijn. Maar uh, ik heb nu gewoon uh, oh, ja. losse exemplaren. Met recepten, ja, de, de, ja, ja okay, ik okay. zie Marianne en Wies oh. en, uh, en naar elkaar lachen. Ik, ik zie een holbewonster helemaal stralen. Ja, ja. Dit is de manier om voor jou door de winter te komen straks, Marjan. <laughs> dus dat is heel belangrijk. Uh, Anke, dank je wel, hè? Dank je wel. En uh, succes met koken. Smakelijk eten, hè? Dank je. Dag. Ja. Ik heb hier een e-mail uh, voor me van Ellen. Dank voor deze fijne uitzending over eten uit de natuur. Nou, heel graag gedaan, Ellen. Ook lekker uh, zeekraal dat je op de wadden vindt bij Pieter Buren. De kokkels heb ik overgeslagen. En die ziltere, snottige oesters zijn ook niet mijn cup of tea. En een goede singer-songwriter ook nog eens. Nou, bij deze uh, compliment uh, uh, uh, uh, bij jou, John. Ja, dat doen mensen natuurlijk ook. Zeekraal, kokkels en dat soort dingen... Um, ja, heb jij ervaring mee, Wies? Jazeker, als je naar Schielmonnico gaat... dat is in zijn geheel een, een natuurgebied waar eigenlijk alles mag... behalve in de broedtijd. En uh, dan loop je daar het wat op, zeg maar, in de, de, de noordkant. En dan uh, vind je daar die zeekraal. Mm -hmm. En dan pluk je dat. Ja, en dat vind je uh, lekker. Verrukkelijk. alles ja, oh, is zo wel. lekker. Ja, ja, heel goed. Weet je wat ook lekker is? De, de muziek van, uh, van John Henry. Ja, dat is een mooi linkje gemaakt. Dat is een beetje plat, maar... John, uh, wat ga je nu voor ons spelen? Ik zit eigenlijk nog een beetje te twijfelen. Oh, waarom? Nou, nou ik heb een keuze. Ja, oh, maar, maar, maar, maar je had dus eerst iets in je hoofd en nu schakel je naar iets ja, anders. Ja, ik had iets met een mond in mijn hoofd. En ik uh, zat ik te denken misschien een koffertje te doen. Ik weet het niet. Ja, er zijn zoveel keuzes. Oh, ja, die kunnen wij niet voor je maken. Nee, nou, dat is, toch wel dat, Wat is dan uh, dat eigen liedje: doen. No Easy Way met, ja. met de mondharmonica. Oké, okay, No Easy Way met een uh, gastrol voor de mondharmonica. John Henry is vannacht onze gast en heeft een album gemaakt. Dat heet Five More Days and a Matter of Somewhere. U kunt die plaat winnen, want we geven er een weg. Sterker nog, ik heb hem al in mijn handen. Dit is hem, dus ik laat hem dan zo meteen ook even signeren... door uh, John Henry, de maker zelf. En uh, u maakt kans op deze plaat. Als u mij even een mailtje stuurt, dat kan naar nacht.eo.nl. En laat weten waarom u deze plaat graag wil hebben. Dus nacht.eo.nl voor de plaat van John Henry. Ben je er klaar voor, John? Ja, heel goed. Dit is no easy way, John Henry. Traveling, though I'm still right here, can create everything I want right here in my head. So hard to acknowledge. No easy way. John Henry live in Dit is de Nacht. En nogmaals, we geven zijn plaat weg. Hè? Dat kan heel simpel door uh, een mailtje te sturen naar nacht.eo.nl. En dan maakt u kans op zijn album Five More Days in a Matter of Somewhere. Zometeen speelt John nog één nummer voor ons. We spreken vannacht over eten uit de natuur. En uh, dat doe ik niet alleen, dat doe ik graag met u. Dus bel ons vooral 0800 1121 als u mee wilt praten. Uh, als u vragen hebt over uh, uh, veilig eten uit de natuur. Um, naast mij zit uh, uh, Wies, die is inmiddels een soort toosjes aan het beleggen. is biologen en uh, verantwoordelijk voor uh, de website etenuitdenatuur.nl. Tegenover mij zit Arend de boswachter. En dan heb ik ook nog een holbewonster aan mijn zijde. Uh, Marianne, Marianne, ik, ik las dat, uh, maar ik weet niet of dat helemaal waar is, dat je eigenlijk lenzen draagt. En dat je daarmee ook mee bent opgehouden. Ja, klopt nee, dat? Ja, klopt. Ik heb ze nu niet in. Ja. Maar, uh, dat lijkt me wel een beetje gevaarlijk. Ja. Ja, ik zou net te denken, want Wies was uh, aan het aanwijzen over die zuring, ja? hoe je dat herkent? Ja, dat zou ik. Ik zat toen dan te denken: van ja, ik moet dan toch even een bril op of zo om het te kunnen zien. Ja, maar dat, ja. dat kun je niet zien. Nee, ik kon het niet zien net, nee. Maar wie zei iets verstandigs over de zuuring. Wat ik me ook herinner, is dat die puntjes eronder aan zaten. En dat je het ook kan voelen, hè Wies? Ja. ja. ja. Dus, dus, dus nou, misschien heb je je ogen niet eens nodig in de natuur. Nee, Kun je het ook nee ook want je gebruikt al je zintuigen. Dat is het eigenlijk het hele hmm. belangrijke. Ook dat duizendblad wat je net had. Ja? Als je dat wrijft, dat blad, dan ruik je die hele specifieke geur. Okay. En we hebben een heel erg goed geheugen voor geuren. En ook deze geuren. Oh, ja. En als je het één keer doet dan, uh, en geroken hebt... dan blijf je die geur ook onthouden. Want dat is ook zeg maar terug naar de oormens. Die kon natuurlijk overleven dankzij dat goede mm. geheugen... voor wat eetbare planten yeah. waren. En uh, je gebruikt ook je tastzin, hoe dat blad aanvoelt. Ik en, geef hem jou even, Marianne. De want klus... het is ook heel, goed, heel duidelijk te voelen, inderdaad, ja. uh, de... Uh, uh, uh, wat was het nou? Duizendblad, zei je dat? Duizend, ja. Duizend, ja. ja. De ja. namen vind ik nog moeilijker te onthouden. Um, wie, je, je hebt allerlei eten mee. Um, ja. Wat ga je ons ja. voorschotelen? Ik, ik heb, heb trouwens al prachtige vlierbloesemlimonade uh, uh, limonade van je gekregen. Die is heerlijk. Ja, die is inderdaad uh, de smaak van vlierbloesem. Als je ruikt aan die struik, dan denk ja. je... Nou, ach, ik ben er niet echt weg van. En als je er limonade van maakt. dan gebeurt er iets heel verrassends. Dan heb je eigenlijk een, ja, een, een fantastische ja, smaak. Het is echt heel mooi. En um, ik heb hier een uh, paar blokjes kaas met daarop. Um, akkerdistelgelij. Akker, gelei. Ja, distels. Ja. Uh, over het oh, ja, algemeen ruiken ja. mensen niet zo gauw aan distels. Maar als je het doet, zal je enorm aangenaam verrast zijn. Want die geur van distels is echt geweldig. Je kan ze ook eten. Moet je wel met een schaar de, de stekels afknippen. Maar van die bloemen kan je dus hele lekkere gelij maken. Mm -hmm. En ik heb die bloemen geplukt. En uh, ja, dan, doe, dan kook je ze met water. En doe ik er daarna wat gelijsuiker bij. Om het hanteerbaar te maken. Want ik vind het ook leuk als ik een... Uh, een uh, excursie doen nou. om na afloop ook mensen werkelijk iets te kunnen laten proeven. Je kan ook inderdaad gewoon het blad wat we nu gedaan hebben... met die zuuring en dat duizendblad, dat kan ook. Maar als je echt wil proeven hoe het klaargemaakt ook nog lekker smaakt... ja, dan is het het beste om, uh, om deze dingen. Ik heb hier ook nog een toosje met munt chutney... Oh. Dus langs de waterkant staat heel veel uh, munt. Groeit dat in Nederland ja, gewoon? Ja, dat man? groeit in Nederland. Er zijn oh. drie munten in Nederland. De akkermunt, de watermunt en de wollige munt. Waarvan de <tie> wollige munt veruit het lekkerste is. De wollige munt. De wollige munt. En, en die herken ik omdat die wollig is? Precies, oh. die, die namen nou. van planten, dat is allemaal echt simpel. Ja. Ja. Uh -huh. Oh, Dat ruikt zo fantastisch. En ik haal altijd mijn munt. Ja, ik heb tegenwoordig in mijn, op mijn dakterras staan. Daar ben ik al heel trots op. Maar normaal haal ik altijd bij de, de, de Marokkaanse toko. Dat kan je ook doen. Is ja, dat dan ook wollige munt? Of is dat andere? Nee, dat is een andere munt. Dat oh. is niet een inheemse munt. Nee, dat is een exotische, dat is waar ook. Daarom haal ik het inderdaad daar. De, de zijn, uh, in Latijn. Maar er zijn bijvoorbeeld in de woestijn van Egypte. heb je ook de langbladige munt. Ja. En die is ook heel lekker. Al die munt zijn gewoon allemaal lekker. Maar de wollige is de allerbeste. De wollige ja. is de allerbeste. En het groeit eigenlijk heel makkelijk. Want uh, heel makkelijk, ik ben ja. uh, in het. wat was het, begin van het voorjaar? begonnen met een kraudentuintje. Zo'n vierkante meter bak met allemaal vakjes. En het, dat is echt, nou ja, dat groeit als een tierenleer. Klopt. Ik heb ja. een beetje spijt van de oregano. Want die gaat wel heel hard. Maar de, in de munt, die, die gaat ook ontzettend hard. Ja, maar wij zeggen, if you can't beat it, eat it. <laughs> Ja, dat is waar. Ik kan er eigenlijk niet tegenop eten. Zo hard gaat het. Ja, nou, ja. Je, je kan het ook heel lekker voor dit soort dingen ja, kan de middelprijs Heel goed. goed. Ja. Heel goed, heel goed. Doe jij inspiratie op op dit moment, uh, Marjan? Ja, zeker. Ja, heel goed. Ik, uh, ja. Alleen dit mag jij dan weer uh, niet eten, want nee. dit wordt geprepareerd. Ik bedoel, dit wordt gekookt. En, of mag je wel koken? Of mag je echt alleen maar ja, dingen rouwten? Ja, we koken echt al 500.000 jaar. Dus dat, uh, oh, dat vuur... Kan. Ja, vuur gebruiken we echt al heel lang. Oké. Okay. Ja. Ik ga even een hapje nemen. Dus als jij iets meer vertelt over holbewoners, kan ik even proeven. <laughs> ja, dat is goed. Ja, en nee, wat wel grappig is ook, wat ik ontdekt heb, want ik ging dus kijken van... Huh? welke groentes we toen al hadden, zeg maar. Want bijvoorbeeld broccoli en bloemkool en zo... dat hebben we allemaal geteeld. En dat zijn eigenlijk helemaal niet zoveel groentes meer te vinden. Echt in dezelfde vorm. Bijvoorbeeld ook wortel. Dat was eerder was dat paars. Mm -hmm. Dat is pas sinds de 17e eeuw of zo is dat oranje. Wat? En fruit is wel makkelijker. Want ik las vandaag dat er in de, in de tand... in het gebit van de Neandertaler... dus dat is echt uh, 50.000 jaar oud of zo... is er vijg gevonden. En... Um, mm. Ik word helemaal schoor van al het lekker eten. <laughs> uh, uh, een hele oude druif is ze ook gevonden, die is echt acht okay. miljoen jaar oud. Dus die, die, zijn, die bestaan ook echt wel heel lang. Dus, uh, dus dat kan ik allemaal gewoon eten. Maar is niet. Um, ik zit nu even, ik moet dan niet vergeten. Groenten denken. Dat zijn toch allemaal wat oudere rassen en soorten. En dan zou dat niet. Soorten zijn die Marianne kan eten. En die verwijst ja? volgens mij meer naar de middeleeuwen en zo. Dat vergeet dus het is ook nog komen. niet te oud genoeg. Nee. Je moet nog ouder. Ja. Oh. Maar dat is de wilde natuur dus. Dat is die alle de oudste. wilde natuur. Ja. Ja. ja. Dat is ook wat hier nu nog staat. Dat zijn eigenlijk is de oorsprong van, uh, van die Ja, en de wilde gekrekte. natuur hebben we in Nederland nauwelijks meer. Mm. Het is allemaal gecultiveerde natuur wat we in Nederland hebben. Niet mm. minder mooi, maar... Ja. Dat is waar. Maar dus eigenlijk een beetje doorgestoken kaart. Een beetje... Uh... Nou, dat wil ik niet zeggen. Er zijn uh, natuurlijk ook pogingen om die wilde natuur weer wat uh, ja, te activeren. En gebeurt dat in het, het gebied waar jij boswachter heeft... bent? Nee, wij, waar ik boswachter ben, dat is toch echt een gecultiveerde natuur. Dat is een heidelandschap uh, door de mens ontstaan. Wel heel lang natuurlijk. Hè. We hebben Heel lang hebben wij uh, als mens... Gewoon moeten leven op die arme gronden... En uh, daar heeft, uh, dat, dat is het landschap, uh, heeft dat zich daardoor gevormd. En hij, want uh, dat bloeit op dit moment. Ja, is dus op dit moment is het super, prachtig. dat is zo mooi. We hebben het grootste aan gesloten, een heidegebied van West-Europa waar ik mag werken. Oh, ja. Dat dus een 1200 hectare droge heide. Ja, met, uh, ik zeg altijd de drie R's, rust, uh, relief en ruimte. En uh, een prachtige vergezichten, on-Nederlandse uh, ja, plekjes. Ja, hij ben ik echt dol op, maar kun je hij ook eten? Hij nu ja, echt alles zetten. eten, ja, hè? Je, Je ruikt de nectar met die warme dagen. Dat oh, ja. is echt zo super mooi. Ja. Ja, nou, dat herinner ik. Mijn, mijn oom was... Mijn, mijn grootvader was ja. Imker en mijn oma... En die brachten de bijkorven ja. dan... Uh, naar de heide. Ja. En, dan, en dat was de duurste honing, heidehoning. Ja, want die was... heide, heidehoning is heerlijk. Ja, Je moet er van houden, maar dat is ook echt pittig. Ja, uitgesproken. Uh, ja, ja. Ik zeg altijd, op dit moment dan ruik je de nectar. Je hoort de bijen zoomen. Echt massaal op die... En je ziet ze de nectar opzuigen. Dat zijn alle zintuigen die wij nodig hebben. Dat, uh... Ja. En um, is het wel eens gebeurd, Arend, dat je iemand tegenkomt in de natuur uh, die helemaal in paniek was omdat hij of zij misschien toch een verkeerd paddenstoeltje had gegeten of iets? Nee, dat, dat kan ik me zo niet herinneren. Uh, we hadden het net over uh, het zoeken van paddenstoelen en, en Oost-Europese uh, mensen. Uh, nou, het uh, is heel grappig. Uh, als ik paddenstoelsplukkers, zoekers tegenkom, zijn het bijna al, altijd, zeg ik, onze Oost-Europese Nederlanders. En... Uh, ik heb daar eigenlijk, ondanks dat ik soms moet zeggen van... ja, sorry, we willen liever niet hebben dat hij daar komt. Ja. Sterker nog, je mag daar niet komen. Uh, heel erg veel waardering voor die mensen. Want die mensen die staan veel dichter bij die natuur. Die kennen de soorten nog. Nederlanders kennen de soorten niet meer. Maar dat en... is eigenlijk dus het onderwijs wat gebrekkig blijft. Ja. Ik bedoel, jullie ja. lieten mij net dat Duizendblad ja. zien En dat ken ik qua naam. Maar ik durf echt te zeggen dat ik, dat ik niet wist dat het dit was... Het is ook heel logisch dat dit plat heet... want het heeft al duizend kleine plaatjes. Ja, ja. Maar het is heel, ja, het ja. zit allemaal heel slim in elkaar... maar, maar dit, dit heb ik nooit geleerd, Arend. Nee, nou, maar dat is voor, voor heel veel uh, Nederlanders zo... we staan zo ver van die natuur af. En daarom durf je het We zijn bang gemaakt. Ja. Hè? Want, uh, oei, oei, oei, uh, als er is wat gebeurd. Wel net over, uh, uh, zeg maar, ook die uh, fosselintworm. En dat wordt dan zo uitvergroot. En dat is met de... Ja, met, met de uh, Teken ook een beetje. Je hebt tegenwoordig die lijm. Nou, denk wel gelijk, elke tekenbeet, daar kun je wel lijm van Ja, het ja, zou kunnen. Teken, maar... is ook wel echt eng hoor. Nou, ik zeg altijd, het gevaarlijkste dier wat we nou hebben. We hebben, het, we hebben nou wolf in Nederland. <laughs> hè? Nou, die, laat ze maar komen, die zijn niet eng hoor. Maar die teken, die zijn pas eng. Ja, ja. ja maar maar dat, ook dat, dat kun je weer relativeren. Nogmaals, als ik straks hier de in instap, is het risico dat ik een oud ongeluk krijg uh, veel groter. Dat ja. Ja. En dat uh, accepteren we wel, hè? Dat is zo, zo ja, bijzonder. Dat accepteren nee, dat we is gewoon. Waar. Die wolven die worden gewoon geaccepteerd... dat er al uh, veel <laughs> doden per jaar ja. uh, doorkomen. Nee, dat is ja. waar. Dat is waar. Um, aan de telefoon heb ik Colien. Goedenavond. Uit Brunsen. Uh, Goedemorgen, ja. Uh, Goedemorgen, Colien. Um, je, je hebt een, uh, een vraag voor onze experts... Ja, ik wou vragen, hoe, hoe zit dat met rozenbottels? Ik zie het allemaal in Jem en ik, groei, ik zie ze ook langs de weg groeien. Kun je die gewoon plukken? Kun je die eten? En Kun je daar iets van maken? Er wordt geknikt hier in de studio. Jazeker, je kan ja. alle rozenbottels, dus de, de, de vruchten van iedere roos, kan je prima eten. En, uh, maar ze hebben allemaal, als je ze opensnijdt, zie je die pitjes zitten met ja. die haartjes eraan. Ja, van die kriebelige haartjes. Ja. En uh, bij sommige rozen, bijvoorbeeld de rimpelroos... die heeft relatief heel veel vruchtvlees ten opzichte van de pitten. Maar uh, ja, wat je kan doen, wat je eigenlijk heel goed kan doen... is dat je... Ja, je kan twee dingen doen. Een heel gezellig uh, tijdrovend klusje van maken... <lacht> en dan uh, lekker buiten gaan zitten met een mandje op schoten en dan met een mesje al die pitjes te uitwippen. En dan wat je dan overhoudt koken en jam van maken. Maar wat je ook heel goed kan doen... is gewoon de hele mikmak in een pan. En dan uh, flink laten koken en roeren. En dan moet je het dus zeven. Mm. en dan haal je ze er ook uit. Dan haal je ze er ook uit. En als je een heel fijn doek hebt... Ja, dus een kaasdoek. Een kaasdoek en dan twee keer kaasdoek. Ja. En dan krijg je ze ja. er ook uit. Oké. Okay. Dus oh. dat is de tip... Uh, nou, koken is, en, dan, uh, ja. en dan zeven door heel fijn doek. Twee keer zeven door heel fijn doek, ja. Eet je wel eens uit de natuur, Carolien? Ben je daar mee bezig of nou op zoek? Nou, het blijft eigenlijk gewoon beperkt tot plukken. Ja, ja, nee, ja, ja, bij mij ja, ook, hoor. Dat, dat, ja, dat ik vind uh, het, is, het wel allemaal heel leuk om te horen, hoor, dit. Oh, Daarom ik zo kan luisteren. Er zijn echt wat dingen die ik je aanraad, hoor. Die, die, die, die, die, die, die zuring, echt, daar ben ik van onder de indruk. Dat, uh, die, oh, die ga ik echt onthouden. Dat is heel lekker. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Blijf vooral nog even luisteren. Misschien steek je nog wat meer ja. op. Want ik, ik, en ik kan zie... ik kan nog iets vragen? Oh, nou, kom op. Ja, ik vind de cd heel erg mooi. Maar ik kan u niet mailen. Ah, dit is, dit, dit is, dit is heel, heel, heel verstandig. Bij deze zien we, zien we dit dan ook als een, uh, als een, als een mailtje. Uh, ik moet wel eerlijk zijn, als ik hem nu aan jou weggeef... dan, dan passeer ik wel een heleboel lieve mailers... Dus um, ik beloof dat we bij deze jouw uh, telefonische oproep als een mailtje behandelen. En ik kies ja. er niet uit. Ik heb hier een fantastisch iemand achter de schermen die luistert naar de, de, de, een legendarische naam. Erik Samplonius. En ik mag hem Sampi noemen. Um, en die, die, die gaat uiteindelijk uh, een keuze maken. Okay. Dat is, heel, ja. dat is ja. politiek gezien heel handig voor mij. Dan kan niemand boos worden op mij namelijk. Ja, want ik ben nu aan het werk en ik zit lekker te luisteren. Ik ben aan het rijden, dus ik, kan, ik ga natuurlijk niet zitten mailen. Nee, dat snap ik. Dat moet je ook nee. niet doen. Uh, handen aan het stuur nee. houden. Maar Caroline, ja, ja. eh, eh, ik eh, geef je bij deze door aan, uh, aan Erik. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. En een goede nacht. Hoi, hoi. Dank je wel. Dag. Dag. Uh, Wiesje zat alweer in je tas te gaan, hè? Ja, willen jullie nog eens wat proeven na de... Ik heb hier vogelkers, gelei. En ik heb hier lieve vrouw Bedstel... Nou, en dat is echt zo fantastisch van smaak. Lieve vrouwenbedstro. Ja, dat is een plantje. Ja? Dat groeit in het bos. En eh, met kleine witte bloempjes. Ja? En als het droog wordt, als, je, als de plant droog wordt... dan komt er een verrukkelijke geur uit... Cumarine is dat. Dat is dezelfde geur die ook in reukgras voorkomt. Wat pas gemaaid hooi. Oh, zo ja. lekker maakt, ja. die geur. En dat is dus een stof die heel veel in lieve bedstro zit. Oh, dat wil ik ook nog wel even proeven. En uh, je kan er ook alvast aan ruiken. Een ruikje. Ik heb een klein potje van wies in, in, mijn, uh, in mijn hand gedrukt. Met een, een, een vloeistof. een Beetje honingkleurig en Oh! Um, en dit is alleen, hier heb je niks anders in gedaan dan dat? Onze. Niks anders dan alleen dat ene plantje. En toen ik het de eerste keer zelf maakte, dan had ik gewoon water en dat plantje. Ja. En uh, toen heb ik er ook wat geleizuiker bij gedaan. En toen proefde ik en toen dacht ik, nou, dit is gewoon een mirakel. En, en wat, wat doe je hiermee? Wat doe je het uh, ergens in of op of onder? Of? Ja, je kan het uh, bijvoorbeeld uh, op kaas, is het heel lekker. Ah, ja. Ja, ja dat vond ik net ook Slaan? lekker met die Chileen okay, ja goed. ja heel goed oh ja de kaas die staat daar nou wij gaan nog eventjes hier uh, uh, snacken in de studio um, mocht u interesse hebben in de recepten waar Wies over spreekt die kunt u voor een groot deel vinden op haar website dat is etenuitdenatuur.nl en uh, Wies geeft ook cursussen uh, uh, eten uit de natuur dus dan kunt u met Wies op pad en uh, nou ja, uh, misschien wel leren wat zij uh, hier allemaal kan. Dus dat is eten uit de natuur.nl. En daar vindt u ook haar, uh, haar uh, uh, cursussen. Uh, John, mag ik jou uh, vragen of je nog, uh, nog een keer uh, voor ons wilt spelen? Dat Zeker, het natuurlijk. Het bevalt mij namelijk heel goed. 19 september uh, ga je openen voor Tony Joe White, las, las ik. Ja, in de klopt. boerderij, dus Hoe de meer? Ja, te gek hè? Ja, heel leuk voor je. Ja. Is dat nou anders als je een voorprogramma speelt van iemand dan, dan wanneer je een eigen show doet? Ga je dan, kijk je dan anders naar je set of wat je doet? Uh, ja, meestal is het wel wat korter dan dat je dat zelf speelt. Ja. En als ik voorprogramma's doen. Ik heb ook een tijd lang voorprogramma van Stevie N gedaan. Ook leuk. En dan is het meestal solo, omdat je ja, ja meestal is het ja, ja. Ja, erop en eraf. En, uh, en dan is het meestal zonder band. Dus dan, dat maakt het heel anders. Qua ja. beleving, hoe ik het oppak, ik zie het niet als uh, minderwaardig, wat dan ook. Het is gewoon uh, volle bak tegenaan en uh, ja. Echt alles eruit halen wat erin ja, zit en een, dus, uh, en een publiek, een heel nieuw publiek voor je winnen. Die ja, je. ja het, het zijn vaak hele goede kansen gewoon om, om voorprogramma's te doen. En uh, ja, dat inderdaad, je, je komt een, een heel nieuw publiek weer tegen. Ja? Ja. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga toch dat koffertje doen, denk ik. Toch het covertje? Ja, uh, nou, ik vind het wel leuk om. Uh, om een bewerkte koffer, zo noemen we het dan, zeg maar. Ja. Dus niet uh, strak het origineel nadoen, maar wel een beetje je eigen draai eraan. En, en van wie is de koffer? Van, van, wie is van de, de Bee Gees. Van de Bee Gees, en welk liedje? To Love Somebody. Oh, ja, oh daar ben ik heel benieuwd naar. Um, en ben ik ben al vooral benieuwd wat je ervan gaat maken. Ik moet zeggen dat een van mijn lievelingsbands, de band Low, Katie... Nee, zeggen nou, die, die maken um, um, over het algemeen wat moeilijke muziek... Um, en die coverden ooit de beaches. En toen dacht ik, ja dat kan niet. En toen coverden ze, een I started Your joke, een heel oud liedje van hen, mm -hmm. maar dat hebben ze zo mooi gedaan. En toen raakte ik me eigenlijk voor het eerst bewust hoe goed de beaches eigenlijk zijn ja Verschrikkelijk goede schrijvers. Ik ben niet zo van de disco, dus ik heb het altijd nee, een beetje Nee, ik ook niet zo. Het is ook een beetje voor mijn tijd. Ja. Zeg ik, zeg. Maar, ja. maar ja. ze maken wel hele mooie liedjes. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat maken. Okay. Uh, kruip jij weer achter je gitaar, want ik zie, ik zie de snacks alweer voorbij komen. Ja. We, we bewaren wat voor je, John. Okay. En, um, ja, die, en die, ja, die vrouw die net aan de telefoon was, ja, ja als ze echt uh, de uh, uh, muziek wil horen, kan ze ook naar de, de website kan ze luisteren. Daar staan wat liedjes op www.johnhenrymusic.nl www.johnhenrymusic.nl yes. En dat gaan we ook even Twitter, twitteren. Dat lijkt mij een heel goed plan. Uh, ik krijg een, een bordje van, van Wies. Uh, dit is uh, de lichte chelij, hè, Wist? Ja, die is Oké, okay, die ga ik proberen. Dit is wel dat uitermate is wel luxe. luxe dat je hier... s'nachts in een studio zit en dat je dan... een live troubadour hebt en dat er ook nog... hapjes zijn en drankjes... en een holbewoonster en... nou goed, het is allemaal prachtig hier in de studio. Moeten John Henry live zien spelen? Uh, check dan eventjes radio1.nl... en klik op de webcam... I'm going to listen to John Henry Do they Still Love Somebody? Okay. Okay. There is a light A certain kind of light Never shone on me Wanted my whole to be Live with you Live with you And there's a way Everybody says To do each and every little thing But what good does it bring If I ain't got you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 In my brain Feel the fear again I know my frame of mind Oh, you got to be so unkind Oh, am I blind? Have I gone blind? But I'm a man Can't you see what I am? Living, I breathe for you. But what good does it do? I ain't got you. I ain't got. Somebody, love somebody, the way that I love you. Ja, heel erg mooi. To love somebody, John Henry Love. Je hebt een prachtige stem, John. Dank je, dank je. Heel fijn. Um, we spreken deze twee uur over eten uit de natuur. En er komt heel veel eten en, en lekkers uh, voorbij. En Marianne, uh, heb je al iets meegekregen waar je denkt... Oh, dit, dit ga ik echt onthouden. Dit is belangrijke informatie voor mij. Uh... Ja, wel al die waarschuwingen en zo. Ik moet zeggen dat ik dat allemaal niet zo goed wist. Ja. En uh, ja, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar was... Ik had ook gelezen dat je, als je niet zeker weet of een plant wel of niet uh, giftig is... dat je hem dan op je pols kan wrijven. En als je dan uh, uitslag krijgt, dat het dan giftig is. Is dat dan een goede test of is dat, sluit dat niet alles uit? Hm. Je... Dat wordt inderdaad wel gezegd, maar um, ik... Um... Het lijkt me toch een beetje riskant. Want er zijn in Nederland wel degelijk planten. die behoorlijk giftig zijn. Zoals taxus. Mm -hmm. Dat is erg giftig. En uh, nou, gevlekte scheerling. Ik zou dat niet hekken, en gevlekte scheerling. Dat zou ik ook niet doen. Nee. nee? Dus dat zijn, ze zijn allemaal heel giftig. En uh, ja, ik zou ook. Daar zelfs niet zo gauw met zo'n takje uh, langs mijn, over mijn huid heen vrij. Zo is dat niet? Oh. Zo gevaarlijk is het? Uh, nou, het is bekend dat je mocht het vroeger niet in je tuin aan de weg hebben staan. Want als er dan een paard langskwam en die nam er een hapje Hoppen. van, die viel dood neer. Oh, ja. Dus dat geeft, zijn wel belangrijke dingen. Oh, Marianne, ja. weet je wel zeker dat je dit wil gaan doen? <lacht> maar, dus. uh, nou, het lijkt me ontzettend leuk. Ik ga binnenkort. Uh, er zijn bepaalde dingen uh, weer rijp. Zoals gele kornolje, En dat is heel erg lekker. Okay. En dat ga ik uh, deze week een keer uh, oogsten. Dus als je het leuk vindt. En hazelnoten zijn weer rijp. Dus heel als leuk. je het leuk vindt, ja. Ja, ga mee. Gaan. En uh, ja. dan wijs ik je allemaal dingen aan. En uh, apples. Zaden van nou, ik ja, ik had... nog genoeg. Ja, kunnen jullie allebei Marianne niet een dag meenemen op sleeptouw? Ja hoor. Dat lijkt me heel goed. <laughs> en dan gaan, uh, dan gaan John en ik gewoon eventjes naar de snackbar even een avondje. <laughs> nee? nee? Bar, nee? De bar, de bar. Oh ja, jij ja, ja. doet het paleo dieet. Ja. Goeie, goeie, goeie, goeie. Val ik eventjes door de man. Uh, uh, maar dat lijkt me heel goed. Ja, Marjanne, goed. U, überhaupt, hoe kunnen wij uh, de komende tijd uh, vanaf eind september jouw jou jaar als rolbewoonster weer volgen? Nou, ik heb een uh, website. Het heet, project heet What About Wilma, dat verwijst een beetje naar een, nou, Wilma, een ja. ja. En uh, daarop, uh, ik maak filmpjes en uh, ik schrijf uh, stukjes over wat ik allemaal uh, meemaak, zeg maar. Ja. Dus mensen kunnen helemaal volgen hoe je kan leren om... Uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook een week, uh, ben ik op zoek gegaan naar het ideale wc-papier uit de, de prehistorie. Dus je kan alles, je kan alles volgen. En? Uh, water vond ik het meest uh, geschikt. Ja? Ja, dus ik gebruik nu geen wc-papier meer, maar uh, water. <laughs> ik kijk me heel verbaasd aan. Uh, dat wordt uh, ik heb het door Afrika gereisd. En dan krijg je ja. inderdaad dat er een kannetje naast ja, het gat ja, in de grond staat. Precies, ja. Ik was daar niet even, handig mee, hoor. Dat is inderdaad even wennen. Ja. Ik heb in het begin ook de hele wc ondergespetterd en zo. Ja. Maar dat gaat nu eigenlijk heel goed. Je wordt er handig in. Je wordt er handig in. Kijk, ja. dat soort dingen. En wat ik trouwens wel iets, iets anders wat ik, wat ik wel um, grappig vond, wat Aaron net zei: van dat we steeds verder van de natuur afstaan. Ik denk wel dat je tegelijkertijd ook weer ziet dat juist met allerlei nieuwe, nieuwe media dat je. Juist weer nieuwe manieren krijgt. Om bijvoorbeeld in de stad heb je, je hebt wildplukwijzer.nl heet dat. En dan kan je op je smartphone kan je gewoon zien um, waar um, eetbare planten in de stad staan. Dus dan zie je, oh. bijvoorbeeld rood is dan geloof ik fruit. En groen is dan een groen uh, ja, vlekje. Is dan, uh, ja, precies. En dan kun je daarop klikken. En dan zie je ook wanneer die in bloei staat. En dan. Ik zag dus bijvoorbeeld dat bij mij om de hoek staat een vijgenboom Dat wist ik helemaal niet. <lacht> en allerlei andere dingen nog. Dus dat. Dus maar dan daar heb jij heb... niks aan als rolbewoner, want jij mag straks geen smartphone gebruiken. Ja, dat wordt inderdaad wel lastig. Uh, Je spagatisch moet gewoon alles gaan onthouden. Ja. Kijk, je bent dus nog een hele uh, flinke klus te gaan. Yeah. Wij gaan jou volgen met, uh, uh, via uh, de site. Wordenbaar was het punt? Ja. Yeah, punt punt, punt yeah. Sorry. Whataboutwilma.com En ik kijk eventjes naar uh, uh, mijn assistentie aan de andere kant van de ruit en die gooit dat dan ook eventjes op de Twitter. En dat is hashtag. Dit is de nacht. Dan kun je dat rustig nog even teruglezen. Um, zullen we uh, afspreken, Maria, dat je gewoon nog een keertje terugkomt? Uh, het liefst midden in de winter, als het heel koud is. Dan wil ik graag weten. Ja. Nou, ja, niet Lekker in niet kom je in een, ja. Ja, ja. een nachtje warm zijn hier. Hoe ja. het je dan afgaat ja. op je blote voeten. Ja, heel veel succes Dank je. Op je, de komende tijd. Um, uh, Wies, ik zie jou nog met een kruikje staan. Dat, ben, dat, uh, dat uh, trekt mijn aandacht. Ja, dat is walnoten. Wijn... Oh, nou, zie je? Ik hey. voelde al dat er iets was wat ik, ik leuk ging vinden. Precies. Ik ga je zo inschenken. Ik heb ook nog paardenbloemlimonade hier staan. Dus is dat, paardenbloem? Is dat deze? Nee, dat is uh, de vlierbloesem. Dat is vlierbloesem. Ja, oh, dit gaat nog heel gezellig worden. Je loopt nog um, uh, uh, uh, uh, uh, Wies, wat ga je morgen eten? Uh, nou, misschien wel uh, berenklauwstampot. Berenklauw? Maar die zijn toch heel giftig? Want, dat, want als je, dat, dat, dan krijg je van die brandblaren um, van... Als, het, als dat sap op je huid komt. Ja. Maar dat is eigenlijk de reuze berenklauw. En de gewone, inheemse berenklauw. Dat, dat is een prima plant. Je moet ook wel een beetje oppassen daarmee. Dat, dat het niet het sap op je huid en dan dat de zon erop schijnt. Kan je ook kleine blaadjes. Maar je kan het uitstekend plukken. En het is ontzettend lekker van smaak. Boeren geven het ook vaak aan hun beesten... Die vinden het ook heel lekker. Maar het is ook heel lekker. Want op het eind van de cursus doen we altijd een avond proeven. En dan komt iedereen met eigen gemaakte dingen. Nee. En dan doen we op het eind. Wat was het lekkerst? Nou, stampot ja? sta, scoort daar vaak heel hoog. stampot. Uh, <lacht> en, en staat dat recept ook op etenuitdenatuur.nl? Ik dacht het wel. Ik Dat dacht het daar stond, als het niet zo is, zet ik het erbij. Dat is heel fijn. Dus eten uit natuur.nl en daarmee uh, kun je je ook opgeven Voor cursus en dan kun je de natuur in samen met uh, uh, Wies. Uh, Arendt, jij staat morgen weer uh, in het bos? Ja, ik ga eerst even uitslapen, denk ik. Maar daar sta ik weer in het bos. Ja, goed. Ik eet uh, morgen een uh, Reebouw, mm. heb je die dan zelf? Uh... Nou, uh, er worden ook regelmatige reën aangereden. Oh, en als die goed voor consumptie zijn, dan neem ik nou wel eens letterlijk een boutje mee. Ah, kijk, zo'n een voordeel. En, ja, ja. Dat is, iedere nadeel is voordelen. Ja, ja, Want ook uh, de natuur levert natuurlijk beesten op. En ja, daar zetten nog meer wet- en regelgeving uh, aspecten aan vast natuurlijk. Terecht heel goed. Die mag je niet meer zo schieten. Maar zo af en toe worden er ook wel eens dieren uit die natuur ja. uh, genomen. En die kun je ook heel goed eten. Ah, prima. Um, mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Ik ben een stuk wijzer geworden. En uh, we doen nog even een drankje. Dat doen we tijdens het, uh, het journaal van vijf uur. Zometeen in het laatste uur, dit is de nacht, gesprekken uit Oekraïne en Afghanistan. En ik kijk vooruit naar het nieuwe tv-seizoen. Ja, gaan we hele andere dingen doen. Tot zo.